12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Horen zijn ongeregeldheden uitgebroken na een demonstratie... tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen, een omstreden VOC-kopstuk. De politie greep in toen betogers naar het standbeeld wilden gaan... wat de gemeente vooraf had verboden, omdat er niet genoeg plek is. De betogers in Horen staken vuurwerk af en gooiden meubilair naar de politie. Die hield vijf mensen aan, van wie één vanwege plassen tegen het standbeeld. President Trump mag de komende dag een campagnebijeenkomst houden in Oklahoma. Dat heeft het Hoge Rechtshof van de Amerikaanse staat besloten. Het is de bedoeling dat tienduizenden Trump-aanhangers samenkomen in een evenementenhal in de stad Tulsa. Ze hoeven geen afstand te houden en geen mondkapjes te dragen. Het wordt de eerste campagnebijeenkomst van Trump in drie maanden. Omwonenden hadden een rechtszaak aangespannen omdat ze een massale corona-uitbraak vrezen. De epidemie is in Oklahoma op een piek met dagelijks honderden nieuwe besmettingen. De kapitein van het Amerikaanse vliegtuigschip Theodore Roosevelt... krijgt definitief zijn baan niet terug. Hij werd in maart uit zijn functie gezet... omdat hij in een brief had gevraagd om strengere coronamaatregelen. Niet bij zijn directe baas, zoals het hoort, maar bij hogere officieren. Bovendien lekte zijn brief uit... Uiteindelijk raakte duizend van de vijfduizend opvarenden besmet, onder wie de kapitein zelf. De marineleiding leek hem eerst eerherstel te willen geven, maar heeft na onderzoek besloten dat de kapitein grote fouten heeft gemaakt en zijn baan toch niet terugkrijgt. De KNVB heeft een goed plan ingediend om vanaf 1 september weer publiek toe te laten bij voetbalwedstrijden. Dat zegt burgemeester Bruls van Nijmegen, de voorzitter van de 25 veiligheidsregio's. In het plan staat onder meer dat supporters op de tribunes anderhalve meter afstand houden. Bruls benadrukt dat het kabinet het eindoordeel geeft over het KNVB-plan. Het weer. Vannacht vrijwel overal droog. Er kan wat mist ontstaan. Minima tussen 11 en 14 graden. Overdag geregeld zon, maar ook stapelwolken. Hooguit een enkele bui. En het wordt 19 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?